Drie uur. Dit is Radio 1. Remsen Klamer en Thijs van den Brink. We lost een jaarlijkse check van de Wilsverklaring... de onduidelijkheden rond euthanasie op? Nu eerst het NW Journaal met Renate Evers. Greenpeace verwacht dat de twee gevangen Nederlandse activisten... Faisa Olaassen en Mannes Ubels begin volgende week vrijkomen. Als de borgsom van 45.000 euro per persoon is betaald... moet de Russische justitie eerst met een bevestiging komen. Pas daarna, meestal drie dagen, worden de activisten vrijgelaten... zegt Greenpeace. Olazen en Ubels kregen vandaag van de Russische rechter in Sint-Petersburg te horen... dat ze op borgtocht worden vrijgelaten. Ook 16 andere Greenpeace-activisten komen vrij. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken is blij met de uitspraak... maar vindt dat de zaak hiermee nog niet voorbij is. Ik ben ontzettend blij dat ze in ieder geval op borgtocht vrij zijn nu. Maar daar zijn we er nog niet mee, want ze worden nog steeds vervolgd. Wat mij om gaat is dat we zorgen dat het schip en de dertig bemanningsleden ook Rusland kunnen verlaten. Het medisch spectrum Twente in Enschede staat onder verscherpt toezicht van de inspectie voor de gezondheidszorg. Het ziekenhuis heeft de medische administratie niet op orde. Sinds 1 januari moeten alle ziekenhuizen vanwege de patiëntveiligheid een veiligheidsmanagementsysteem hebben. Volgens de inspectie loopt het ziekenhuis achter met het invoeren van het nieuwe systeem. Bestuursvoorzitter Lering zegt dat het nieuwe systeem wel wordt gebruikt, maar niet altijd op de goede manier. Nou wat er bijvoorbeeld nu nog niet uh, altijd goed gaat is dat we wel uh, bij alle patiënten uh, vragen naar bijvoorbeeld de pijn na een operatie. Dat doen we drie keer per dag, dat is ook de afspraak dat we dat doen. Uh, we registreren dat ook, uh, maar we registreren het soms nog niet allemaal in hetzelfde systeem. Waardoor het uh, voor mij bijvoorbeeld als bestuurder van het ziekenhuis niet altijd makkelijk op te tellen is. Uh, en uh, dat vindt de inspectie niet goed genoeg en uh, dat moeten we verbeteren. Lering zegt dat het ziekenhuis heeft onderschat hoeveel werk de invoering is. Het verscherpte toezicht duurt maximaal een half jaar. In die periode wordt gekeken of het ziekenhuis verbeteringen heeft aangebracht. De Voedsel- en Warenautoriteit kan vanwege bezuinigingen niet meer goed toezicht houden op voedselveiligheid en dierenwelzijn. Consumenten lopen daardoor onnodige risico's. Dat zegt de vakbond Abfacabo FNV in een reactie op het rapport van de Rekenkamer dat vandaag verscheen. Daarin concludeert de Rekenkamer dat de fusie van drie diensten tot de NVWA niet de geplande bezuinigingen heeft opgeleverd. Bij Philadelphia Zorg verdwijnen de komende twee jaar veel banen. Dat is bekendgemaakt aan de 7600 medewerkers van de zorginstelling. Gedwongen ontslagen kunnen niet worden uitgesloten, zegt bestuursvoorzitter Prins. Nou, helaas constateren wij dat wij in de komende twee jaar zo'n 900 banen uh, zullen zien verdwijnen. Uh, wat dat betekent aan aantallen gedwongen ontslagen, kan ik nu nog niet zeggen. Uh, natuurlijk is er ook sprake van, natuur van natuurlijk verloop. Er is sprake van mensen die zelf een andere baan zullen vinden... en wij zullen er met elkaar van alles aan doen... om eh, onze andere medewerkers eh, zoveel mogelijk eh, te, te helpen... om een nieuwe baan te vinden. Philadelphia doet in verschillende plaatsen aan gehandicaptenzorg. Vacabo FNV spreekt van een mokerslag... en noemt de bezuiniging onacceptabel. Het weer vanuit het westen bewolking en later regen. Aan het einde van de middag kan de regen overgaan in natte sneeuw of sneeuw... en kan het glad worden. Eerst is het nog een graad of vijf, daarna is het ongeveer één graad. Morgen vooral in het zuidoosten nog wat neerslag. Elders droog en zonnig en het wordt dan drie tot zes graden. Hé, hey, volgens mij hadden we geen verkeer of toch wel? Ja, zeker wel. Ah. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat de enige file voor de randweg van Dordrecht 4 kilometer. Er staat daar een kapotte auto stil. De rechte is dicht. Dat is mooi. Of tenminste, dat is natuurlijk niet zo mooi. Zometeen uh, horen we waarom het nodig is dat mensen die een euthanasieverklaring hebben ondertekend... dat elk jaar nog een keer moeten doen. Dat zometeen meteen in deze dag. Blijf luisteren.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 Nevit houdt Nederland warm. Combineer de slimste HR ketel heel easy met de slimste thermostaat Nevit Easy. Kijk op slash easy Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Rens Klammer en Thijs van den Brink. Goedemiddag. Is het echt nodig uit naziefverklaringen... ieder jaar opnieuw te ondertekenen, zoals een aantal artsen bepleit? Daar gaan we over praten met ethicus Guilaine van Tiel. Een collega, Matthäa Vrij, sprak met Syrische christenen... die even op adem komen in buurland Libanon. Gaan ze echt weer terug. Tegen half vier is er uiteraard onze dichter bij de dag... en dat is vandaag Vrouwtje van der Ploeg. En als u uw mening heeft, dan horen we die graag... via Twitter met de hashtag DIDD... of geven we onze website, dat is ditistedag nu Waar ligt nou wetenschappelijk en ethisch gezien de grens? Ja, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Maar dat zit in een grijs gebied. Dat vind ik een hele lastig. Ik vind het wel een zorgelijke ontwikkeling. Het is zoals zo, zoveel zo ethische problemen. Zwartwint. Ja, schriftelijke wilsverklaring tot euthanasie geeft artsen meer houvast... als die verklaring jaarlijks wordt verversd... betogen zes prominente artsen en wetenschappers. Maar is dat wel echt zo? Daar gaan we over praten met de medische ethicus Kilène van Tiel. Ja, er zijn een hoop vragen over te stellen... Euthanasie bij dementie is wettelijk gewoon uh, toegestaan, toch? Ja. Wat is dan het probleem? Nou... Wat uh, scheelt het als je dan jaarlijks opnieuw gaat kijken naar die euthanasieverkleidingen? Uh... Wanneer is dat moment dan? Want dementie ja, is, lastig, is een progressieve ook... ziekte. Ja. Maar kun je hem nog actualiseren als je er zelf niks meer over kunt zeggen? Nee, dan, is het, dan wordt het heel lastig. Maar hoe bepaalt u dan uh, in welk stadium een, een patiënt nog wilsbekwaam is? Dat is... Uh, dat is uh, daar... Als je telkens langer wacht, ja. dat is de kans en... dat iemand wilsbekwaam is nog kleiner geworden. En, en, dat is... en toch begrijp ik niet helemaal wat u nu precies voorstaat. Ja, dat waren een heleboel vragen van uh, collega Sven Kokkelman. Ga ja. dus, uh, jij dat ook doen? Gisteren op deze zender, hem, wees gerust, ja. ik zal het rustig houden. Maar is het voor jou helder wat de artsen precies willen? Uh, ik denk dat zij, uh, zoals ik het gelezen heb, bepleiten ze dat een aantal mensen in Nederland heeft een, een wilsverklaring en dat is in principe breder, kan dat zijn dan een euthanasieverklaring, maar waarin mensen opschrijven uh, wat zij wensen op het moment dat ze niet meer zelf kunnen beslissen en er een medisch besluit voor hen moet worden genomen. Niet meer zelf kunnen beslissen omdat ze in coma zijn of dement zijn geworden, bijvoorbeeld. Precies, dat zijn voorbeelden van zo'n situatie die zich kan voordoen. En dan willen ze van tevoren vastleggen, als ik in die situatie ben, dan wil ik deze medische behandeling nog wel en die medische behandeling nog niet, niet meer. En sommige mensen uh, verklaren dan ook dat zij, bijvoorbeeld als ze dement zijn, euthanasie willen. Um, en nou, zo'n verklaring kunnen mensen opstellen, die leggen ze soms bij de huisarts neer. Kan, kan iedereen dat kunnen, Rens en ik, dat nu ook al doen? Ja hoor, ja. ja? Oké. Okay. Ja. Ja, dus uh, iedereen is vrij om dat te doen. En iedereen kan da daarvan ook een afschrift bij de huisarts bijvoorbeeld neerleggen. Um, en alleen soms is iemand ineens wilsonbekwaam geworden. En um, verschijnt er een wilsverklaring. Bijvoorbeeld doordat de familie die aandraagt die tien jaar oud is. Um, en dan uh, zeggen mensen ja, uh, hoeveel zicht hebben wij nog op het feit... of die, of die persoon dat nog steeds wilde. Geld, is zo geldt verouderd? die eigenlijk ja, nog wel? precies. En daarom zeggen die artsen... als je nou zeker wil weten dat je op het moment dat je dat wil... Uh, uit de ziek krijgt, zorg dan dat je dat elk jaar vervest? Is dat de gedachte? Ja, nou kijk, daar zit hem precies de bottleneck. Zeker kunt weten dat je euthanasie krijgt... op het moment dat je dat wil. Um, uh, wat zij bepleiten, denk ik, is... Uh, zorg nou dat uh, als je je wil heel duidelijk wil maken... dat je ook niet dat probleem hebt van... ja, dit is een verklaring van tien jaar oud. Wat is die eigenlijk nog waard? Hè? Want da daar ontstaat dan vaak wel heel veel twijfel over. Um, en, en dat dat vind ik op zich wel een terecht punt, zeggen zij... als je zo'n verklaring regelmatig zou moeten vernieuwen... dan is er ook ruimte voor een gesprek over wat mensen willen... aan het einde van hun leven. En dat is denk ik wel heel belangrijk, vooral een gesprek in bredere zin. Omdat we wel weten dat uh, artsen en patiënten zelf ook moeilijk vinden... om te praten over die medische behandelingen aan het einde van hun leven. En dat die terughoudendheid er ook vaak toe leidt... dat mensen meer behandelingen krijgen dan ze eigenlijk willen en dat er sprake is ook van overbehandeling. En dat de dat... arts niet weet wat de patiënt wil en daarom ja. maar alles doet wat hij kan. Ja, of dat de familie het niet weet en dan zegt ja, hè, dan, dan, dan moeten we toch maar behandelen, omdat bij twijfel uh, gaan we dan toch maar oversteken. En um, daar weten we wel dat er heel veel behandelingen zijn waarvan we achteraf, of misschien zelfs op dat moment zeggen, is hier niet sprake van teveel behandeling in de zin van dat we mensen behandelen en eigenlijk meer kwaad doen dan goed. Dat noemen we echt overbehandeling. Ja. Ja. Want, want komt het ook voor dat een patiënt een wilsverklaring tekent... dat hij dan dement wordt en het eigenlijk niet meer wil? Jazeker, en dat is ook een heel groot probleem. Want uh, het kenmerk van de situatie waarin mensen terechtkomen... als zo'n wilsverklaring echt uh, belangrijk wordt... of van toepassing is, is dat zij zelf niet meer kunnen zeggen of zelf ook niet meer weten. Of niet meer goed kunnen overbrengen wat ze willen. Nou, als iemand volledig in coma is, die zegt natuurlijk helemaal niks meer. Um, ja, dan moeten de omstanders echt beslissen... wat is voor die persoon het beste. Um, maar waar er heel veel discussie over is... is bijvoorbeeld mensen met dementie. Um, die hun hele leven gezegd hebben... als ik in het verpleeghuis terechtkom, dan wil ik euthanasie. En op het moment dat die verpleeghuizen opname aan de orde is, ineens zeggen van, nou ja, wat moet dat moet? Uh, of uh, ik vind het toch zo leuk dat ik volgende week nog uh, duidelijk een levenswil tonen. Maar wat gebeurt er dan nu op zo'n moment? Als iemand van mening verandert tijdens een dementie? Nou, op dit moment... Uh, uh, ja, wat gebeurt er nu? De wetgever zegt dat in principe die wilsverklaring uh, mag gelden. Dus je mag zeggen, hier ligt een verzoek om euthanasie. Maar, ja, maar tegelijkertijd je het op dat moment tegen iemands wil in? Op nou, dat moment? Ja, alhoewel je van een wilsonbekwame... eigenlijk niet meer echt kunt zeggen dat hij een wil heeft. Maar hmm. er is nog wel een, een, een wens, laten we zo zeggen, van iemand. Ja, tegelijkertijd... uh, dan zeg je tegen iemand die de moment is... we gaan een afspraak met u maken voor uw euthanasie. Ja, nou. Nou, kijk, die zal dat waarschijnlijk ook niet helemaal kunnen begrijpen... of dat ook weer vergeten. En dat is natuurlijk wel echt iets waarvan uh, veel mensen... en ook artsen terecht zeggen... Um, ook zo iemand die gewoon nog wil leven... die heeft ook het recht om te mogen blijven leven. Ook al heeft hij vroeger... 20 papieren hopen, ja. getekend. Dus daar ligt een hele hoge drempel. Maar ik denk wel dat er subtielere mechanismen soms gaan spelen. Want iemand wordt langzamerhand steeds dementer. Uh, en dan wordt er bijvoorbeeld gezegd... Ja vader, je moet er nu om vragen. Want straks kan het niet meer. Hè? Dus je moet nu uh, om die euthanasie uh, vragen. Je moet nu die wilsverklaring actualiseren. Want dadelijk kun je het niet meer zeggen. En dan kan het niet meer. En um, dat soort uh, uh, gesprekken hoor je vaak dat dat gebeurt. Dat kinderen er bij hun ouders op aandringen om dat te verzeren. Ja, of bij de arts erop aandringen om het met de ouders te bespreken. Uh, die er zelf niet om vragen op dat moment, maar die eerder wel een wilsverklaring hebben getekend. En daar kan natuurlijk toch wel een subtiel uh, uh, spel ontstaan waarin er toch mensen onder druk komen ja. te staan om, om die euthanasie maar te moeten willen op een of andere manier. En het andere probleem is dat, ook al zou iemand het nog willen... de arts moet ook vaststellen, ervan overtuigd zijn... dat er sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden bij die persoon. En uh, dus alleen maar zeggen ik wil dood... is eigenlijk niet voldoende voor euthanasie. Er moet ook sprake zijn van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. En bij iemand die niet meer goed zijn eigen situatie kan overzien... is het ook heel moeilijk om een goed gesprek te voeren... over hoe ervaart u het leven op dit moment. Heeft het voor u, is het nog uh, draag voor u het leven op dit moment. Dat soort gesprekken zijn eigenlijk echt niet meer mogelijk. Want anders was iemand nog wel bekamer. als je daar nog over kunt spreken. Ja, je zegt eigenlijk, het gaat niet helpen als je het jaar gaat verversen. Um, ik denk dat, uh, dat het in die zin gaat helpen dat mensen misschien wat meer met hun familie en met artsen praten over wat ze willen. En dat kan soms een steun zijn op het moment dat iemand wils onbekwaam is geworden. Maar die situaties die nu het allermoeilijkst zijn van iemand heeft vroeger gezegd, als ik zo ben, dan wil ik niet meer leven. En op het moment dat die zo is, gaat hij allerlei andere signalen uitzenden. Die zullen we hier echt niet mee oplossen. En dat dilemma blijft echt... Volledig in stand, denk ik. Ja. Dus zal dat dan praktijk worden, denk je? Het jaarlijks verversen van je verklaring? Um... Ik denk dat buiten het feit dat, uh, dat het die problemen niet oplost... dat heel veel mensen ook helemaal geen zin hebben... om jaarlijks die, die verklaring uh, ja, te gaan Maar jij zegt, het vindt. is wel goed om er met elkaar over in gesprek te zijn. Wat wil je wel en wat wil je niet? Ja, ik denk dat uh, ja, en, en daar, daarvoor zou het wel kunnen helpen. Maar ik vraag me toch af of het jaarlijks vernieuwen van zo'n verklaring... Uh, of mensen daarvoor gemotiveerd zijn... om daar jaarlijks voor een afspraak bij de huisarts te maken. Wat, wat ik nog afvraag om het even concreet te krijgen. Stel nou, ja. ik heb vroeger altijd gezegd... Uh, ik, ik wil graag uh, euthanasie als ik uh, ja. dement ben en ik ben dement en ik zeg ik wil het niet. Wat, wat zou er dan op dit moment, dus nu dat verversen nog niet uh, van toepassing is... wat zou er dan nu gebeuren? Als je echt zegt ik wil het niet, dan gebeurt het niet. Daar denk ik wel dat, dat blijft dat zo je hoe je dement ik ook ben? Ja. Oké. Okay. Ja. Ik denk dat, dat, dat artsen dan op het moment dat zij uh, bespuren... dat die persoon die dement is toch echt wil blijven leven... dat ze niet zullen zeggen u leidt uitzichtloos en ondraaglijk... zo ernstig dat wij het tot uit moeten overgaan. Maar er zijn subtielere... Uh, uh, situaties waarin daar misschien een grijs gebied is... dat mensen daar toch uh, uh, euthanasie krijgen. Oké, okay, nou ja, sowieso zou ik niet zo'n verklaring ondertekenen denk. Dus voor mij is het niet van toepassing. Uh, dankjewel, Guilaine van Tiel. We gaan naar een uh, Canadese soulartiest die we in de studio hebben. Patrick Leeman. Uh, welcome back. Thank uh, you. Uh, you were touring in Europe because you were saying earlier there's a plane waiting for you outside, but I, I guess that was kind of a joke. Yeah, definitely a joke. <laughs> <laughs> <laughs> yeah, I mean, okay. tour, touring in Europe, we um, we went to Germany at the beginning of November mm -hmm. in Stuttgart, and that went very well. And we were in London last week, and this Saturday performances in uh, Netherlands. So okay, how how difficult is for, is it for you to, to get yeah to get a uh, uh, uh, how do you say people to listen to you in Holland? Uh, An so audience. Far, so far, so good. <laughs> Being on Radio <laughs> One helps very much. I yeah, um, hope so. You we'll we'll, see, know we'll see Saturday. I hope it's going to go well. I'm doing the Songbird Festival in the afternoon. En dan de North Sea Jazz Club in de avond. En Songbird is in Rotterdam? Ja, uh, yes, Rotterdam. En dan de North Sea Jazz Club in Amsterdam. Oké, okay, dus hij is eerst in Duitsland geweest begin november en staat nu in Nederland. En als u hem bijvoorbeeld wil zien, dan kan dat aanstaande zaterdag in uh, Rotterdam of zondag bij het Songbird Festival. Wat ga je us voor Now spelen? Nu ga play de eerste single, die is Stop Pretending. Stop Pretending. Patrick Lehman. I said so above and it seems it's past some days Got me amazed that I've forgotten you And now to torture myself, I regain my health I catch myself before I fall It's 4 a.m. I lie back, waiting, dreaming Shuffle on repeat, sit back on my seat. And a moment's peace, and all I need is a guarantee. Time on my side, oh, will I succeed? And embrace myself, and gain my mental health. Yeah, can we just stop pretending? Sure, where we stand, would you call me friend? As the days they pass me by, I'm scared to invest in my happiness on something that wouldn't last. It seems it's past some days and got me amazed that I'm from of you. And now to torture myself, I regain my health. I catch myself before I fall. It's 4 a.m. and I lie back, waiting. Dreams shuffle on repeat. Sit back in my seat, at a moment's peace. And all I need isn't guarantee Time on my side, oh, will I succeed and embrace myself? gain my mental health. Yeah, can we just stop pretending Oh no, no Oh, oh, oh. It's been a long time you've been on my mind and I hadn't given up This feels familiar My love's gone better So rough, And it seems it's past Some days Got me amazed That I've forgotten you And not to torture myself I regain my health I catch myself Catch myself It's 4 a.m. And I lie back We're waiting dreams Shuffle on repeat Sit back in my seat And a moment's peace And all I need A guarantee And if time's on my side Will I succeed And embrace myself Will gain my mental health Won't care when just I'll pretend Patrick Lehman was dat met uh, Stop Pretending. Patrick, have fun in the beautiful city of Rotterdam. Thank you very much. Weekend. Als u hem dus op wil zoeken thuis, Patrick Lehman, Zijn achternaam spel je als die Lehman Brothers. Maar daar heeft hij vast uh, niks mee te maken. <laughs> <laughs> uh, uh, thank you very much. Thank you. Kom je uit Rotterdam. Ja, merk je dat? Ja. Dat kan je wel goed horen. De oorlog in Syrië gaat maar door. En we horen er weinig over uit de eerste hand. Want journalisten mogen het land niet in. Vooral het gebied waar president Assad de baas is, is verboden terrein. Dus te meer reden had collega Mathéa vrij om naar buurland Libanon af te reizen. Toen daar Syrische christenen samenkwamen op een conferentie. Mathéa, goedemiddag, hartelijk welkom. Wie heb je daar ontmoet? Ik heb er ruim twintig christenen ontmoet. Kerkleiders en gewone christenen uit het hele land. Ze komen dan vooral uit het Assad-gebied, want daar is het, het veiligst. En om maar gewoon drie voorbeelden te noemen. Bijvoorbeeld een man uit Hassaka, dat is een stad in het noordoosten. Is eigenlijk omringd door onveilige gebieden. Worden ook veel mensen ontvoerd. En die man die heeft de afgelopen kleine drie jaar zich bewogen op een gebied van 300 meter. Omdat het verder eigenlijk niet veilig genoeg was. Dus het was zijn eigen huis, de kerk en het schooltje van de kerk. Daar kon die komen. En een onveilig gebied, komt dat om daaromheen rebellen liggen? Of ja, niet? het is niet, in elk geval niet veilig meer. Het is niet meer on, onder controle van Assad. En er zijn wel eens rebellen, maar er zijn ook gewoon criminelen die ontvoeren. Okay. En uh, in deze periode, gedurende deze oorlog... is dus de helft van zijn gemeente... hij had 30 gezinnen in zijn, in zijn lokale kerk. En de 15 zijn al vertrokken, er zijn er nog 15 over. Die zijn gevlucht? Ja, die zijn al naar Zweden, daar, Libanon, en, of uh, veel verder ja, buurlanden weg. of naar okay. Europa toe. Ja. Dat is één voorbeeld. Maar een ander verhaal, was vond ik ook heel bijzonder. Een vrouw van 1,30, die in Homs uh, woont nog steeds. Nou, Die stad is natuurlijk heel zwaar getroffen geweest door de oorlog. Uh, heel veel huizen zijn verwoest, veel gezinnen zijn gevlucht. Maar die konden niet altijd hun opa of oma meenemen. En die wonen daar in huis. Hè? Dus uh, die, die mensen bleven achter. En wie ging nou voor ze zorgen? Toen is er een Presbyteriaanse, dat is een, soort, een, een, een kerkgenootschap... Uh, kerk gekomen Die heeft gezegd, laten we maar een soort bejaardentehuis uh, beginnen. En daar werkt zij. En ze, hebben, ze zijn helemaal afhankelijk van buitenlandse hulp. Ze krijgen verder geen uh, lokale uh, financiering. En ze zegt, ja, als wij dat niet doen, dan uh, hebben die mensen gewoon niks. Dan stopt het gewoon voor ja, ze eigenlijk. dan doet niemand het. Nee. Nee. En het, het meest uh, geruststellend was eigenlijk, uh, waren ook mensen uit de zogeheten Vallei van de Christen. Dat is helemaal in het westen. En daar is eigenlijk nog helemaal geen oorlog geweest. Uh, eigenlijk gaat daar het leven gewoon door. Absurd. Behalve dan dat er heel veel vluchtelingen naartoe zijn gekomen. Oké, okay, dus het is daar heel druk geworden. Heel druk. En dat zijn echt duizenden mensen die uh, allemaal om hulp vragen. En, die, en de mensen die ik sprak, die geven ook vaak hulp. Door middel van uh, bijvoorbeeld kerken in het Midden-Oosten of uh, ja. alles. Uh, ja. Waarom waren ze bij elkaar in Libanon? Ze waren bij elkaar om uh, nou, sowieso ook wel eventjes om tot rust te komen. Even lekker veilig te zijn. Een man zei ook van ik kan hier eindelijk even uh, zo rondlopen... zonder dat ik steeds over mijn schouder uh, moet kijken. Uh, maar ook om getraind te worden. Omdat veel van deze mensen hulp geven. En uh, de organisatie Teer. Teer Fund in Engeland, Teer in Nederland. En ook uh, Dorcas. Maar in dit geval was het Teer. Die uh, geven dan uh, trainingen om de mensen te helpen. Om een beetje professioneel hulp te geven. Zodat het niet bijvoorbeeld alleen naar christenen toe gaat. Of op een niveau dat niet handig is. Een beetje, om ze een beetje advies te geven daarin. Onder andere. Ja, en ze kunnen dus veilig. Relatief veilig vanuit Syrië naar Libanon. Ja, uh, wel met het vliegtuig. Ze kunnen okay. dus niet via de weg, sommigen misschien een stukje... maar bijvoorbeeld die man in die uh, uh, stad. Die moesten vliegen naar een andere stad en dan vliegen naar dicht bij hem. En dan nog één gevaarlijke weg en dan was hij weer thuis. En ze hebben zelf niet de neiging om te vluchten. Want je zou zeggen, als je daar weg bent uit Syrië... Nou, gefeliciteerd, ja. maak dat je wegkomt. Ja, heel wisselend. Uh, Sommigen niet. Die, zeker de mensen die in een veilig gebied zitten... die, die willen graag terug om hulp te geven. Maar ik heb ook verschillende mensen gesproken... die zeiden, we zijn er al mee bezig. En uh, een man die zei, ja, ik heb familie in Zweden... en ze zijn al geld aan het inzamelen... Want vooral voor onze kinderen is het niet, uh, geen veilig idee. Nee. En jij bent daar bezig met een project? Ja, we gaan als EO een project opzetten. Het is uh, in aanbouw op de website van de EO, dus het komt allemaal nog. Uh, waarbij we lokale kerken in Nederland willen linken aan lokale kerken in Syrië. Zodat er een soort gebedsbrug ontstaat. Uh, een gebedsbrug is natuurlijk... dat je wederzijds voor elkaar bidt. Ja, dat is en het idee. Dan, precies. En dan natuurlijk ja, toch waarschijnlijk vooral van Nederland voor Syrië. Want het probleem is een beetje, je kijkt naar tv... je ziet voor de zoveelste keer die beelden en je denkt... ja je kan er toch niks aan doen en haal maar op weet je, die, uh, dat gevoel. Uh, machteloosheid. machteloosheid. Ja. En als je betrokken raakt, gaat bidden... kan je ook op den duur misschien wat gaan geven. Ja. En dan zit er misschien wat schot in de zaak. En heb jij contact gezocht met kerkleiders... of ze daar belangstelling voor hebben? Of ja. in welke fase? Dat ja. is de ja. fase waar die je fase in zit. In, ja. Ja. En is ja. daar belangstelling voor? Ja, zeker. Ja. Okay. Ik heb hele mooie reacties. nou Bijvoorbeeld die, die vrouw uit Homs. Die wil heel graag dat er gebeden wordt voor haar bejaardentehuis. Ja. En hulp aan dat bejaardentehuis is dan een volgende stap? Eventueel? Dat zou kunnen. Ja, je moet nooit mensen gaan verplichten... om dan ook hulp te gaan geven natuurlijk. En kerken kunnen ook bang zijn om dan ja te gaan zeggen. Het gaat in eerste plaats... Om, uh, om gebed, maar er zijn wel mogelijkheden via organisaties als Dorcas of Tear of andere organisaties die er werken om dan ook op den duur hulp te gaan geven, als een gemeente dat zou willen. Ja, maar dat zit ja. nog in een beginnend beginnend stadium. Ja, zeg en dat moeten mensen ook zelf, de gemeente ook zelf bepalen of ja, ze dat willen. Ja. Ja. in een van die kleine kampen uh, waar in dit geval toen niet te wonen, trof jij een ge geïmproviseerd schooltje. aan. Laten we daar even naar luisteren. We waren dus, uh, Klopt helemaal, het afbeeld. Erg enthousiast. Ja. Ja. Het Engelse alfabet. Ja, dit is dus, ik ben, naast die conferentie ben ik ook naar uh, vluchtelingenkampjes uh, geweest. Uh, hele, hele uh, armoedige omstandigheden. Echt vaak naast een vuilnishoop, uh, in de modder. Ja, en klein horen we vaak, hè, want Libanon ja. doet alsof ze er niet zijn, toch? Ja, maar het zijn er inmiddels al wel bijna een miljoen. En vluchtelingen. Vluchtelingen ja. in, in Libanon. En de totale bevolking van Libanon is 4 miljoen. Dus dat kan je bijna niet wow. voorstellen. En uh, dit schooltje is dan uh, opgezet, uh, ook met hulp vanuit uh, het buitenland. Uh, er is een Duitse vrijwilligste die dat runt. En er zijn dan uh, uh, leraressen die uit die kampen zelf komen, die daar les geven. En die hebben dan een klein beetje verdienen ook. Dus dat is wel heel mooi dat het uh, gebeurt. Het is ook wel hoopgevend eigenlijk. Ja, maar je zei het net al, uh, 4 miljoen Libanezen, 1 miljoen vluchtelingen. Hoe gaat dat? Nou, het land heeft er zwaar onder te lijden. Uh, er zijn natuurlijk wel individueel zijn er mensen die ervan profiteren, om bijvoorbeeld te noemen. Uh, de mensen strijken neer op een, land, een stuk land. En dan komt de landeigenaar eraan. En die zegt, oké, okay, dat mag. Maar dan wil ik wel dat jullie bijvoorbeeld mijn aardappels gaan rooien. Dus dan zie je opeens... Word je, je meteen gezien, aan het werk gezet? Want je aan het weg, zie je een hele rij vrouwen lopen. En dan, bij sommigen denk je, nou die heeft het volgens mij ook niet eerder gedaan. En dan zie je die aardappels, die worden gerooid. Of... Een ander kampje waar we zijn geweest. Maar is dat per se erg? Want hier in Nederland klagen asielzoekers vaak dat ze niet mogen dat werken. Dat ze niet mogen, ja. Kijk, ze verdienen er niks mee. Nee, nee. Misschien leven ze onderuit of ook dat niet. Nee, ja, ook niet. Alleen nee, nee. dat ze op het land hun tent mogen neerzetten. En uh, een ander kampje waren we, daar moeten de uh, volwassenen en ook de kinderen... Uh, overdag uh, knoflook pellen. En dan heb je het eigenlijk over kinderarbeid. Natuurlijk. Ja, precies. Dus, uh, dat is natuurlijk niet uh, nee, gezond. Nee. En de, de, de aanslag gisteren in Beirut? Ja, dat laat dus zien dat het Libanon dreigt in meegetrokken te worden... En nou ja, goed, dat hebben we in het nieuws ook kunnen vernemen: dat het uh, escaleert. Het was nu een dubbele zelfmoordaanslag. En er is ook nog eens een diplomaat uh, gewond geraakt, mogelijk gedood. Dus het escaleert. En de Libanezen zijn heel bang voor dat hetzelfde gaat gebeuren. als in 1975. Dat ze weer door andere landen, andere factoren worden meegesleept in een burgeroorlog die ze zelf helemaal niet willen. Ja. Al met al, we horen hier vaak geluiden dat het hele christendom... uit het Midden-Oosten dreigt te verdwijnen door al die crisis die daar gaande zijn. Kan je dat waarnemen als je daar bent of zeg je nou, dat gaat wel heel hard? Nou, in Syrië uh, hoor je wel dat er heel veel uh, lokale gemeenten... En ik heb dan nu vooral met protestanten gepraat... maar volgens mij is bij de katholieken wel vergelijkbaar... Dat echt massaal mensen verdwijnen. En dan heb je het over bijvoorbeeld een kwart af van de gemeente is al vertrokken. Of een de helft van de gemeente in drie jaar tijd. Dus dat is wel echt dramatisch. Staat dat nog wel, want je wil een gebedsmuur opzetten, hè? wederzijds van Kerk uit Nederland. Staat Syrië nog wel hoog genoeg op de agenda? Of merk je dat het nu even, ja, ja. hoe stond misschien ook verdreven is door de Filipijnen? Filipijnen, ja. En bovendien, zo'n natuurramp krijgt natuurlijk vaak meer sympathie, want daar kunnen de mensen helemaal niks aan doen. Ja. Alleen, uh, ik, bedoel, ik begrijp die manier van redeneren wel. Maar het punt is, de meeste van de Syriërs hebben ook helemaal niet om deze oorlog gevraagd. En de christenen, er wordt vaak van ze gezegd, staan aan de kant van de Assad. Dat klopt vaak ook. Daar hebben ze vaak voor gekozen, voor hun eigen. Hachi. Uh, kan je er natuurlijk zeker kritiek op hebben. Maar goed, in elk geval zijn, zijn zij in elk geval deze oorlog niet begonnen. Oké, okay, dankjewel, Matthäa Vrij. Het is tijd voor onze dichter bij de dag. En dat is vandaag Vrouwtje van de Ploeg. Vrouwtje, goedemiddag. Goedemiddag. Wat voor gedicht heb jij voor ons gemaakt? Ja, er zat veel in. Ik ben benieuwd. Ga je gang. Praten. Wanneer gaat iets mis? Een heel ziek kind met bloedneuzen en koorts wordt op een vliegtuig gezet. Maar de protocollen zijn gevolgd. Wat heb je eraan als je kind wacht op nieuwe chemocuren? Andere vluchtelingen kunnen verder met hun leven. Na het overleven wonen ze hier en krijgt Joris ze aan het praten. Op zoek naar vroeger en familie. Ondertussen praten oude da oudere dames de dag door. Want praten en breien gaat gelijk op. Insteken, doorhalen, afglijden. Het assortiment van de basisbehoeften in de winter. En een slim kleinkind. Dankjewel, mevrouw Kje van de ploeg. Het gedicht is straks na te lezen op onze website. Dit is de dag.nu. En dan kunt u ook de gesprekken terugkijken en uw reacties of ideeën kwijt. Wij zeggen hartelijk dank tegen Marine Helgers, Joris Linsen, Niek van Hengel, Joris Thijssen, Kilene van Tiel, Matthäa Vrij en last but not least Patrick Liemen. Zometeen uh, Villa VPRO uh, op deze zender. Goedemiddag, Jochems. Hallo Thijs. Het is woensdag. Het is woensdag. Buitenland. Buitenland, dat Buitenland was het. Buitenlandpanel, ja. jazeker. Centraal Afrikaanse Republiek gaan we eerst mee beginnen. Ja, voor het ernstig. Panel. Ja, heel ernstig. Dat is echt heel ernstig. En, maar ook Syrië gaan we het over hebben. Europa, de begroting. En we beginnen zo meteen met de vegetarische slager... want die gaat de wereld veroveren. Tenminste, dat zou hij wel willen. Jaap Korteweg, hij is bedenker van de vegetarische slager. En dat is, het concept is dit, vegetarische kopieën van vleessoorten. En het lijkt aan te slaan en hij wil uitgroeien tot een multinational... en de strijd aanbinden met de bio-industrie. Dat zometeen meteen in de villa. Dit is Radio 1. Het is half vier uur, krijgt het NOS-journaal van Renate Evers. Staatssecretaris Teven ziet niets in het plan van de PVV... om het VN-verdrag voor vluchtelingen op te zeggen. De PVV wil alleen mensen toelaten die niet in de eigen regio terecht kunnen. Teven vraagt zich af wat er dan zal gebeuren... met bijvoorbeeld de vluchtelingen uit Syrië die in grote nood verkeren. Een verdrag kan niet zomaar worden opgezegd, stelt Teven. De Brit Frederick Sanger, die tweemaal de Nobelprijs voor de scheikunde kreeg, is overleden. Hij kreeg de prijs in 1958 en 1980 en is daarmee de enige die de prijs twee keer kreeg. Hij deed veel onderzoek naar de opbouw van DNA. Sanger is 95 jaar geworden. Minister Timmermans is blij dat de Russische rechter heeft besloten... dat twee Nederlandse Greenpeace-activisten op borgtocht vrijkomen. Maar de zaak is daarmee nog niet afgelopen, benadrukt hij. Greenpeace verwacht dat de twee begin volgende week vrijkomen. En vakbond Abfakabo FNV maakt zich zorgen... over de voedselveiligheid en het dierenwelzijn. Volgens de bond kan de Voedsel- en Warenautoriteit... vanwege de bezuinigingen niet genoeg toezicht houden. En daardoor lopen consumenten onnodige risico's. En tot zover het nieuws. Waar het stil staat op de weg, dat hoort u van Wijnand Zwaan van de ANWB. De avondspits is begonnen. Veel files nu al rond Rotterdam vooral. Maar ook een paar andere files op de A2 bijvoorbeeld. Van Utrecht naar Amsterdam. Daar is een ongeluk gebeurd. Bij knooppunt Holendrecht er staat twee kilometer file. Drie rijstroken zijn dicht. Op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen het knooppunt Klaverpolder en de randweg van Dordrecht. Vijf kilometer. Er staat daar een kapotte vrachtwagen stil. De rechte rijstrook is dicht. Dit is Radio 1. Villa VPRO, Tessel de Blok en Ger Jochums. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Wat hebben Europa en Afghanistan gemeen? Zij willen allebei hardop excuses horen van Amerika. En de oorlog in Syrië slaat bloederig over op Libanon. Daarover praten we na vier uur in ons Buitenland panel. Geef Jaap Korteweg erten, bloemkool, wortelen, uien en wat soja of lupine. En hij maakt er een heerlijke biefstuk van. De vegetarische slager uit Den Haag staat op het punt de wereld te veroveren. Maar eerst is hij nog even hier bij ons te gast. En uw reacties zijn als altijd welkom via de site VillaVPRO.nl. Dit is tot half vijf Villa vpro. In de Centraal-Afrikaanse Republiek dreigt het geweld tussen moslims en de christelijke meerderheid volledig uit de hand te lopen. Ze worden tegen elkaar opgezet door losgeslagen moslimrebellen die rovend en moordend door het land trekken. Een half miljoen mensen is op de vlucht. In het land is een volkomen machteloze vredesmacht aanwezig van 2500 man, bestaande uit troepen uit de regio. Secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon die wil die troepen uitbreiden tot 9000 man en onder VL, vn plaatsen. Katharina Wilson van de Universiteit Leiden, Centraal-Afrika-specialist. Ze is bezig met een onderzoek in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Goedemiddag en welkom. Dankjewel, goedemiddag. Uh, heel simpel: wie vecht tegen wie en waarom? <laughs> Dat is uh, geen simpele vraag. Uh, er heerst vooral heel veel uh, onduidelijkheid. Um... Er is in uh, maart uh, dit jaar een staatsgreep uh, gepleegd. En uh, dat, dat werd gepleegd door de, de Seleka-coalitie. En de Seleka-coalitie bestaat uit uh, verschillende rebellengroepen uh, uit het noorden. Uh, dus daar wordt het al, uh, al heel complex, want het zijn uh, meerdere rebellengroepen. Maar wel we allemaal willen. islam? Uh, ja, so, so, het noorden is uh, een meerder, de meerderheid uh, van moslim afkomst. Ja. Maar uh, niet alle Seleka of Ex-Seleka rebellen zijn uh, moslim. Maar is er een rode draad wat die groepen beweegt? Ja, de rode draad was uh, heel simpel: Bozizé, dus uh, de voormalige president, uh, uh, yeah, te verjagen. Ja. Dat was de enige rode draad. En daarom valt eigenlijk de groep ook uit elkaar nu. Omdat uh, hen niets meer uh, samen bent. En wie zit er sinds maart op uh, de machtstroon? Dus dat, uh, ja, dat is dus een van de grote figuren uit uh, die, die coalitie, uh, Michel Jotodia. En hij is nu ook uh, de, de tijdelijke president de, van de transitie. -regering. Maar die lijkt, als je de verhalen hoort, een tandeloze tijger. Hij heeft eigenlijk macht over, niet over het land, niet over het leger. Hij zit daar in naam. Ja, hij heeft ook geen macht over uh, de hoofdstad. <klaar> uh, over, uh, ja, het is hard, uh, moeilijk om te weten wie, wie de sterke hand hier is. Uh, het zijn dus verschillende groeperingen, zoals ik zei. Uh, twee van uh, de grote namen die maakten van de Silica, die zijn uh, ondertussen ook uh, uit het land verjagen. Uh, en uh, een vierde uh, belangrijke figuur is uh, nu um, ja, niet minister van Defensie... maar wel, wel bevelhebber in hmm. dat ministerie. Nou, is De grootste meerderheid van het land bestaat uit uh, christenen. Hebben die zich ook georganiseerd in milities... Want dat geweld, ja, dat zal dan toch van de ene uh, gewapende groep tegen de andere gaan. Um, ja, um, er is uh, wel. Uh, um, er zijn verschillende. Ik zou het geen grote militie noemen, maar er zijn wel de anti-Balaka-bewegingen. En die, dat is eigenlijk een antwoord op wat er gebeurd is. anti Balaka, dat is? Anti-Balaka, zo noemen zij zichzelf. Celica ja, ja. dus, uh, betekent coalitie eigenlijk, in, oh, het, in het Sango, de nationale taal. Balaka, weet ik niet wat het betekent, maar het is wel een beweging die een antwoord is op... Wat er gebeurd is. De, de berichten die we lezen, hè, de, vanochtend de, de trouwopener er mee, maar de krant Banky Moon die zich uitlaat. Daarin hoor je dan de termen als er dreigt een genocide, het land is uh, uh, inmiddels afgedaald naar totale chaos. Uh, er wacht ons een bloedbad. Jij bent er in september nog geweest. Je belt ook regelmatig met mensen daar. Kan jij dat onderschrijven? Is dit wat er aanstaande is? Um. Ik vind het woord uh, genocide ergens uh, misplaatst. Ik vind dat de situatie daar uh, zeker heel erg is. En uh, over chaos gesproken, da daar kan ik me wel in vinden... door wat ik uh, gezien heb. Maar uh, om, om de term genocide te gebruiken... Dat, dat gaat voor mij eigenlijk een stap te ver. Want Omdat het heeft dat, heel... dat, op dat bij, bij voorbedachte raden... is een bepaalde bevolkingsgroep opruimen... En dat is hier geen sprake van, het is gewoon blind geweld. Bedoel je dat? Ja, deels wel. Het is meer een uiting van marginalisatie, denk ik. Dus de mensen hebben zich voor decennia lang gemarginaliseerd gevoeld... en gaan ze zich ordenen op een zekere manier. Dan heb je dan leiders die dan misschien komen profiteren... voor eigen interesses. Ja. Uh, maar ja, met voorbedachte raden, ook de indicaties nee. van genocide... Maar er is toch iemand die zo slim is geweest om te proberen... en dat schijnt dan te lukken als je zo de kranten leest... de moslims en de christenen elkaar op te zetten? Um, ja, ik denk uh, nogmaals, dat is niet de oorzaak van het conflict. <kwijnt> moslims en uh, christenen hebben decennia lang in de Centraal-Afrikaanse Republiek uh, naast elkaar gewoond. Niet alleen Noord-Zuid, maar als je in de hoofdstad uh, bent, wonen moslims en christenen naast elkaar. Uh, ik denk dat het eerder een soort uh, vertaling is in, in, in, in termen van de escalatie van het conflict. Dus dat, dat is het aan het worden, maar dat is niet de oorzaak. Is de oorzaak dan, om, om het dan heel simpel te proberen te houden, het land is in chaos. Er is vooral ook armoede. Mensen hebben geen geld om eten te kopen, dus kan je oproer verwachten. En wie dan precies tegen wie? Dat maakt het juist zo chaotisch. Maar men is overal hongerig en ontevreden. Ja, dat is het gewoon. Geen infrastructuur, geen onderwijs of heel weinig aanwezig. Vooral in het noorden, in de gemarginaliseerde mm -hmm. uh, regio's. Dus ja, dat, dat maakt het zeker explosief. En ja. het kan zich in etniciteit vertalen of in een, een religieuze strijd. Ja. Het is ook zeker een, een conflict dat niet, uh, niet stopt bij de grenzen van de Centraal Afrikaanse. Nee, want Sudaan bemoeit zich ermee, zuid soudaan bemoeit zich ermee. Ja, en ook zeker tjaat. Ja. Uh, wij kijken vooral meer naar, uh, ja, meer, meer naar tjaat. En in welk opzicht bemoeien ze zich daarmee? In gevaarlijk opzicht bedoel je? Of, of juist om de boel een beetje te temperen? Um, ja, bijvoorbeeld bij beide staatsgrepen, de twee laatste staatsgrepen, heeft uh, tjaat een belangrijke rol gespeeld. Uh, um, om, het, uh, om de rebellen te helpen. Dus zo, zowel als die van Bouzizé... toen hij de macht heeft genomen, als nu die van Jotodia. Hmm. Dus er, er, is, ja, er zijn meer interesses daar hmm. in de regio. Nou, de Bankie Moon van de Verenigde Naties die wil daar 9000 man troepen bij elkaar hebben. Eh, om, dat, om de partij uit elkaar te houden. Gaat dat lukken? Is dat genoeg? <coughs> nee, ja. Uh, 9000. Ja, ik kan me geen 9000 mensen inbeelden. Zo so, erg genoeg. Het is veel meer dan wat het nu is. Ja. Um, uh, maar ik vraag me toch af of, er meer, of het meer militairen en meer wapens naar de regio te brengen, of dat echt de oplossing is. Wat, dat, wat zou de oplossing dan zijn? Ja, meer dat welvaart weet ik in, brengen. Ja, dat, dat moeten we samen over nadenken. Maar uh, misschien wel deels militair. Misschien is het ook wel deel van de oplossing. Maar dat is al in het verleden gebeurd. Nou ja, ze er, zijn misschien helemaal niet aan een oplossing toe. Eh, maar het voorkomen van nog meer geweld. Ja. Dat is al heel wat als dat lukt. En het zoeken naar een, uh, naar een gesprekspartner. Ja. Die, die de boel wel een beetje bij elkaar kan Want die kan is er houden. dus nu niet. Dat is niet die, die meneer Giotodia. Giotodia. Nee. Ja, daar heb ik, ik heb mijn twijfels daarover. Omdat hij... Uh, ja, hij is geen prominente figuur. Ja. ja dus. Oké. Okay. Catherine Wils van de Universiteit Leiden. We spraken over Centraal Afrikaanse Republiek. Waar het geweld echt krankzinnige vorm aan het aannemen is. Laten we het beste ervan hopen. Dank je wel. Graag gedaan. Dank je Eén minuut. Nou, onze eerste date duurde eigenlijk drie weken. We hebben elkaar ontmoet op Solarfestival. En toen zijn we daarna... Uh, samen doorgegaan naar zijn huis. Aansluitend uh, het weekend erop was Lowlands. We hebben we Lowlands samen gedaan. En toen besloten we om nog een week Berlijn er aan te plakken. Dat was wel een, uh, een openbaring in één keer, zo'n mooie vrouw op mijn schoot. En uh, ze had een mooi leren jasje. Ik rook aan dat jasje. En ik zei, uh, hmm, echt leer. Ik dacht, ah, dat is mooi, want dat was mijn lievelingsjasje. <laughs> nog steeds. Dus het zat gelijk goed. Ja Volgens mij is het ook niet normaal De meeste mensen doen het rustig aan in het begin Maar de klik was zo goed dat we elkaar moesten blijven zien, voelen, ruiken Ja, proeven Ja Maar het is wel een teken dat het klopt ja. Want we zijn nu na drie jaar nog steeds samen Ja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 Onze correspondenten wonen deze week een uitvaart bij in hun standplaats. Gisteren was dat in Suriname. Daar wordt gedanst op het leven van de overledene en de kist swingt vrolijk mee. En vandaag zijn we in Spanje. In Barcelona willen echte fans een doodskist in de kleuren van de FC. En soms gaat ook het shirt mee het graf in. Na de sleutelhangers en de aanstekers met het embleem van FC Barcelona, de officiële Barça pyjama, horloges, het Barça dekbedovertrek, het officiële Barça set, is er nu dan eindelijk ook de Barça doodskist Waar ligt die? Mansen, Is dit de ontbrekende schakel? Bueno, nosotros dat que personalizar más los servicios el servicio funerario, y ahí Dit is een van de manieren om de dood een persoonlijk tintje te geven. Ja. Dat zegt Monsen, Rijnmonde. We staan hier in het magazijn van een gigantisch uitvaartcentrum in Barcelona. Mons heeft hier de leiding, de bedrijfsleiding. Zeg Monse, we zien hier dus deze Barça doodskist... Hè, met de blauw-rode strepen van FC Barcelona. En daarnaast zien we een kist met meer... En uh, daarop een zeilboot. Er zijn vijf tipologies: de sportieve uh, kist, de religieuze kist. Welke is dat? De religieuze kist? Deze is de Virgen de Montserrat, het is de patrona de Barcelona. En het is een montaña muy típica a las afueras de Barcelona, met de Virgen. Oh ja, de, de religieuze kist, dat is een foto van. De Montserrat, de prachtige berg hier, en met uh, ja, de maagd van Montserrat, ook de zwarte maagd van Montserrat, is dat op die kist uh, afgebeeld. Uh -huh. Luego staat también la, la de música. Daarnaast de muziekkist met een uh, notenschrift hè? Uh -huh. en een roos. Erop. Y luego la última tipología en la que hemos pensado a día de hoy es la de flores. En hier een kist met bloemen, paarse tulpen. Verkoopt hij nou veel, die FC Barcelona-kist, bijvoorbeeld? Bueno, esto es una... Ha salido hace dos semanas. Twee weken geleden is die pas uh, geïntroduceerd, dus echt helemaal nieuw. Is totalmente nieuw. Ja, dus het is dus nog niet duidelijk hoe groot de vraag is. No, todavía no. La verdad que lo hemos presentado para... Heb je niet uitgezocht, niet een, een marktonderzoek gedaan van... Uh, als ik dood ga, dan uh, wil ik in een Barça-kist uh, begraven worden? No, hemos cogido cinco tipologías de motivos. Y una es la deportiva. Ja, no? nou, ze hebben gewoon vijf... Uh, Prototypen gemaakt. Vijf uh, modellen, hè, dus de bloemen, de Barça-kist, de natuurkist en de Montserrat- en de muziekkist. En naast al die uh, traditionele kisten ziet dit er eigenlijk iets vrolijker uit, niet? Ja, sí, bueno, alegres y, y, y distintos. Y estos que d'acabe son, son innovadores. Niet per se vrolijker, maar in ieder geval uh, anders. Ze. We zijn de eerste die uh, met zoiets komen, met dit soort ontwerpen. En we zullen zien of het uh, succes heeft. Het gaat eigenlijk heel snel hè, hier, als je in, in Spanje komt te overlijden... dan uh, ja, in, in een dag of twee dagen word je dan meestal al begraven of gecremeerd. Ja, een dia dos maximum. maar als je vandaag por de mañana, dan kan je morgen la de avond puede Er zijn mensen die ja lo solicita Ja, Monster zegt de mensen die willen het over het algemeen heel snel uh, die begrafenis regelen of de crematie. Um, je moet uh, volgens de wet in ieder geval 24 uur uh, wachten, maar daarna dan ook zo snel mogelijk. Ja, hoe zal ja, het komen? Ze willen realmente ya descansen en paz en donde haya elegido la de familie. cultural, is hè? echt een culturele kwestie. Zegt Mensen willen er echt uh, dat, dat iemand die overleden is uh, snel naar zijn uh, laatste rustplaats gaat. En uh, ja, die tijd tussen het overlijden en het begraven of gecremeerd worden. Dat moet zo kort mogelijk. Kijk, nou eens, we zijn nu in de bloemenwinkel van het rouwcentrum. En wat zien we hier? Monse, ik zie ook weer een, uh, in bloemen het embleem van FC Barcelona, van Real Madrid en van Espanyol, de tweede club hier van Barcelona. Opvallend hè? Ja, die is dat we hebben het hier gepresenteerd, omdat er mensen die echt willen, maar het is geen hè. Ja, het zijn niet de meeste mensen die zo'n embleem van hun favoriete voetbalclub nemen, maar we hebben ze voor wie dat wil. Monser, heb je nou ook mensen die zo gek zijn van FC Barcelona bijvoorbeeld dat ze die krans gezien hebben en dan die kist gezien hebben en dat ze dan eerder dood willen? bueno, eso no lo sé si les importa menos, pero sí que hemos tenido casos in que la gente nos ha solicitado que los ja, een equipation deportiva. of mensen om die reden echt eerder dood willen, dat, dat weten we niet. Maar we hebben wel verzoeken gehad van mensen die in het shirt, en het tenue van hun club, FC Barcelona bijvoorbeeld, begraven willen worden. Zo is dat. Een bijdrage van Lex Rietman. En morgen is Metropolis in Turkije. En dan kunt u horen hoe daarvoor een maker van... ...joodse en christelijke graven bijna geen werk meer is. Ja. Hij zei ooit dat hij de grootste slager van de wereld wilde worden. Bedenker en eigenaar van de vegetarische slager Jaap Korteweg. Nou, zover is het nog niet helemaal. Maar in twee jaar tijd heeft hij behalve zijn winkel en Haag... ...toch nog duizend andere verkooppunten in Nederland en België ingericht... Het is tijd om wereldwijd te gaan, vindt Jaap Korteweg. En als het aan hem ligt, in de komende jaren... zal dan de verstrekker van vegetarische versnapeling uitgroeien... tot een multinational en de strijd binnen met de bio-industrie. En inmiddels, horen we zo, zo net, is er ook al de vegetarische visboer. We hebben net een st stukje stokbrood met tonijnsalade... waarvan we weten dat het een vegetarische kopie is... van een echte vegetarische eh, tonijnsalade. Maar het smaakt helemaal echt. het gewoon lekker, ja. Welkom, Jaap Korteweg. Ja. En niet alleen dat het lekker smaakte, maar daar gaan we natuurlijk uitgebreid over hebben. Op het oog is het ook echt een tonijnsalade. Zoals een tonijnsalade eruit ziet, en denk een je een beetje, ja, ja dat is het. Goede. Helemaal echt. Maar ik gaf net een, uh, een hele korte omschrijving van uh, dat product wat je maakt. Uh, een vegetarische kopie van vlees en vis dus ook. Is dat zo? Klopt dat? Ja, alleen dan proberen we zeg maar, de, de, de, de foutjes in vlees die proberen we dan nog te verbeteren. Hè? Dus bijvoorbeeld een uh, goed, we weten allemaal hoe een goede, goede biefstuk smaakt. Ja. Maar eh, je hebt nog alles een verkeerde. Hè, waar een taai stukje in zet of een peesje of wat dan ook. Ja. Dus en dat... je hebt niet alleen dat je de kopie maakt... maar je, je, het is nog beter dan het echte. Ja, je maakt je hebt... hem perfect. Ja, we pro pro pro proberen hem ook nog te perfectioneren. Hè. Dus net, net iets malser, net iets... Uh, zeg maar de dingen die er niet in wilt hebben, die laten we achterwegen. Ja. Even nog die tonijn salade, die hebben we op. Wat hebben we nog in onze papilherinnering. Enorm. Waar bestaat dat uit? Niet uit vis. Nee, maar als je gaat zoeken naar die smaak... dan ga je toch wel kijken waar die vissersmaak vandaan haalt. Dus uh, bij deze torijn is het zo dat die, uh, de basis soja... Ja. En, en, en dat zorgt eigenlijk voor de voedingswaarde, voor de eiwitten. Maar de smaak die halen we ook uit de oceaan. Dat is een bepaalde soort uh, zeewier die die smaak uh, geeft. Oh, ja, ja. dat is het. En die geeft ook meteen dat ziltige natuurlijk een ja, beetje. Ja. Klopt. En dan kom je bij die kennis. Heb je die uit een boek of heb je die zelf? Nee, bedacht? Nee, of? ik ben ook zelf niet de productontwikkelaar. Ik heb, uh, ik, ik heb daar eigenlijk geen kennis van. Maar ik ben gestart met het simpele idee. Ik ben boer. En, uh, en ik heb gelijk de, de verbinding gezocht met, uh, met topkoks en topslagers. Ja. Omdat ik uh, zelf in mijn zoektocht als vegetariër... En enorm vleesliefhebber en visliefhebber dat tegenaan liep. Ja, het maar wacht is... even, je bent vegetariër en vleesliefhebber. Ja, dus ik ben... Dat uh, oh ja, lekker. Uh, ik, ik ben vegetariër geworden. Of, zeg maar, uh, niet om reden dat ik vlees niet lekker vond. Integendeel, tegendeel. Uh, als ik het niet lekker had gevonden, had ik het natuurlijk al veel eerder geworden. Maar ik vond vlees erg lekker, dus ik vond het moeilijk. Maar uh, ik ben vegetariër geworden vanwege de ethische kant van de bio-industrie. Bio ja. en, en dat is ook de uh, reden waarom je zegt... maar helemaal geen vlees meer proeven wil ik niet... dus ik ga iets maken waar geen vlees in zit... maar wat exact zo proeft en nog sterker ook exact zo eruit ziet, de structuur, ja. de kleur heeft. Ja, want ik had het idee, daar ligt de, daar ligt de oplossing. Hè? Ik bedoel, mensen zijn, die, die, die redeneren niet rationeel. Ik bedoel, want vlees is, is inefficiënt en het is niet, niet duurzaam. En weet je wat, dieren allerlei argumenten tegen. Maar er is één ding wat zo belangrijk is. Mensen vinden het ontzettend lekker. En daardoor vergeten ze al die... Naar, Negatieve uh, eet, aspecten uh, van ja. vlees. en um, Dus nou, daar ligt de sleutel. Het moet net zo lekker zijn. Of lekkerder, als het even kan. Maar ook dus, het moet er net zo uitzien. Mensen moeten niet denken dat ze een, een vervanger krijgen. Ja, ze weten je, dat natuurlijk wel, maar zo mag het ja. niet ogen. Ja, want je moet je voorstellen... stel dat je nou een, een roze blokje... Een glad roze blokje voor je hebt. en dat smaakt dan naar kip. Weet ja. je, dat, dat gaat helemaal mis. Wat ik hier nu in mijn hand heb. Mijn collega Abdo kwam dat net binnenbrengen. dat ziet eruit als een stukje gebraden kip. Ja. Is dit vegetarische kip? Dit van, is vegetarische van kip. De vegetarische slager. Ja. ja, en het ziet er inderdaad uit als het kip. Het ruikt als kip. Ja. Het ruikt absoluut als een stukje gebraden kip. Germpt als kip. Ja, dus dan, dan zal het wel kip zijn? Dat denk ik ook. Ja. Je, ons maak je niks wijs. Ja. Hoe ja. maak je dit dan? Nou, dat is eigenlijk hetzelfde verhaal. Dus uh, met, die, met die topkoks, met die topslagers uh, ga je aan de slag. En uh, nou ja, ik ben, ben zo'n zeven, acht jaar terug begonnen. Op een gegeven moment in aanraking gekomen met, met een steltegneuten... die in staat waren om, om een structuur te maken... die uh, vergelijkbaar was met, met vlees. Uh, maar goed, het had nog geen smaak. Het was gewoon een... een ja, ik, nou, geen smaak is eigenlijk het beste woord. Het had wel voedingswaarde, het was hartstikke gezond... Maar, maar het had geen smaak. Maar dan ga je niet naar een chemische fabriek en zeg... ik koop aan jullie een kipsmaak. Nee, dat, dat zou klopt. een beetje gek zijn. En, en dat, dat is ook heel erg lastig. Dus ik, ik, samen met die, met die topkoks en die topslagers zijn we gewoon aan de slag gegaan. En het heeft twee jaar geduurd. eer we tot deze smaak gekomen zijn. Dus dat is niet zo eenvoudig. Want uh, dan ga je inderdaad kijken wat is er allemaal op de markt is. Qua, qua, qua smaken, qua aromas, qua kruiding, qua, qua specerijen. En, en daar ga je gewoon mee aan het werk in de keuken. Hm. En op Net een gegeven lang moment kom je tot iets ja. door, ja. door te proeven denkt. Nou ja. oh, nu heb ik het idee dat ik kip ja. proef. Is het complex? Is het erg technologisch? Het erg ja? Nou het proces en de structuur te maken, dat valt wel mee, want dat moet je eigenlijk vergelijken met een, uh, ja, een grote pasta machine bijvoorbeeld. Hè, zoals, ja. uh, het is, je, je doet daar sojameel in en de eiwitrijke deel van de soja en daar gaat water bij en, en, en temperatuur ja. en, en daar, daar komt die structuur uit en, en verder ga je het gewoon marineren. Ja. Wat natuurlijk met vlees ook heel veel gebeurt. Dus in die zin halen we ook veel kennis uit, uit de vleesbranche. Want vlees wordt natuurlijk ook heel vaak een smaak ja. gebruikt. Maar de complexiteit die zit hem erin dat je uh, de juiste ingrediënten hebt om aan die echte smaak te komen. Ja, klopt. Dat is het moeilijke. Ja. Ja. Die, even nog dan, maar gelijk de hamvraag. Of, of de hamvra? Jeetje <laughs> Ger. Ja, ja. Zou het niet no doen. No pun intended, zeggen ze dan in de Engelse films. Um, Namelijk vegetariërs die kapitelen altijd deze industrie. Je kunt bij Albert Heijn kun je ook vegetarische burgers kopen. Die ja. er ook uitzien als hamburgers. Ja. En die kapitelen dat. Waarom moet dat er uitzien als vlees? Waarom ja. moet dat er uitzien als een stuk van een beest? Waarom kan het niet iets gewoon anoniem zijn? Dat zou je ongetwijfeld naar je hoofd hebben gehad. Wat zeg jij dan? Uh, nou, dan zeg ik, het maakt het gewoon makkelijker. Want als je een rookworst ziet liggen, een vegetarische... dan verwacht je ook een rookworst te gaan proeven... Ja. En op het moment dat je daar nogmaals een, een oranje uh, uh, vierkant blokje neerlegt. En, en je zegt: dit is rookverworst smaak. Ja. Nou ja, en, je, je moet al beginnen met het uitleggen. En het is ook heel raar, want je gaat dan iets proeven wat helemaal niet hoort bij die vorm. Oh, dus het... mensen zijn toch heel erg uh, ja, gewoon gewoontedieren. en, en, en gewend ja. aan een bepaald beeld en een bepaalde smaak. Tuur, dus met andere woorden, gesteld. door je vooroordeel van die blik. Ja. krijg je al een rookvoorsmaak uh, rook ja. smaak in je mond. voordat je één hap uh, genomen hebt, bij wijze van spreken. Daarom moet ja, ik het, het, het jammer is natuurlijk wel dat, dat we tot voor kort zeg maar, toch vleesvervangers op de markt hadden... die er misschien wel eens uitzagen zijn rookworst. Ja. Alleen als je het dan in je mond stopt, dan klopt het niet. Nee. Die worst Kijk. is trouwens een probleem, hè? ook voor jullie nog. Ja, we hebben nog niet, hebben nog niet voor elkaar. De, de, de, de smaak hebben we helemaal perfect. En de, de, er zo uit laten zien is geen probleem. Maar de, de bite, zeg maar, dus het mondgevoel... op het moment dat je er een hap van neemt, Moet die knak... Ja. en uh, dat hebben we nog niet helemaal voor elkaar... En, dus we moeten nog even verder, we hadden gehoopt... met, uh, met, met, met nieuwjaar de nieuwjaarsduik te kunnen doen. Nou, ja, sommige, worstenmakers. Oh ja, ja. <laughs> sommige worstenmakers van echt vlees... die hebben het ook niet voor elkaar Nou, Jullie hebben inmiddels een, een, een, een, een, een, uh, zo'n duizend verkooppunten. Dus een omzet dit jaar van 2,5 miljoen. En misschien volgend jaar dat jullie wat winst betreft... Uh, kietspelen spelen, in elk geval op zijn minst. Maar um, wij lezen dat het echt jouw bedoeling is... er uh, uiteindelijk een multinational van te maken... die ook zijn waren bij... Kentucky Fried Chicken en dergelijke ja. gewoon op de toonbank... of naast de toonbank, weet ik veel, gaat verkopen. Is dat niet wat al te hoog gegrepen? Denk je dat dat kan? Nou, het is ook een stukje uh, voor mijn gemak. Dus er wordt heel vaak aan mij gevraagd... wat zijn nou je groeiplannen en zo? En daar ben ik eigenlijk niet zo mee bezig. We willen gewoon zo snel mogelijk, zo groot mogelijk worden. Dus heb ik maar in één keer gezegd... ik wil de grootste slager van de wereld worden... want dan hoef ik dat niet meer steeds bij te stellen, weet nee. je wel. Dan zijn we daarmee klaar. Okay. Ja, dat is, is het, het doel. En, en, ook en, de, en ook de strijd uh, met de bio-industrie. Dat is het ideële hierachter. Ja, nou strijd. Wij willen een, een alternatief Verdringen. bieden voor de bio-industrie. Want ik bedoel, ik, heb, ik kom zelf uit die wereld. Ik ben zelf boer uit Brabant. Dus een hele goede contacten met mensen die bio-industrieboer zijn. Mm -hmm. maar, maar goed, daar hoor je ook vaak van. Die schaalvergroting is enorm. Uiteindelijk zullen er maar een paar bedrijven met een megabedrijf overblijven. Met er honderdduizenden of miljoenen kippen in. Dus, um, en die vinden dit ook een logische ontwikkeling. En, um, en zeggen eigenlijk, ja weet je we zijn ook gedwongen door de marktomstandigheid. Het moet allemaal steeds goedkoper, allemaal steeds groter. En, nou ja. Dus um, ik wil graag een alternatief bieden voor de bio-industrie... Omdat, uh, ja, omdat ik daar gewoon absoluut niet blij van word. Nee. En omdat ik ook gewoon simpel denk, als je er gewoon nuchter naar kijkt... en jullie hebben de producten nu geproefd en je zegt, ja, ja, het, is, ja nou zeker. Hè, het is goed. Ik kan dit nou, niet van echt, echt, nee. echt ondersteunen. De Consumentenbond heeft het getest, qua voedingswaarde is het beter dan kip... Hmm. Um, dus er is nog één ding, dat is de prijs. We zijn nu nog heel kleinschalig. En, en als ik hoor wat voor werk erin het... gaat zitten... dan moet het hartstikke duur zijn. Ja, dus we intensief. zitten nu op de prijs van, van, van biologisch vlees. Maar we hebben uitgerekend dat stel dat we 10% van de vleesmarkt zouden hebben... dat we dan al richting concurrerend gaan met het goedkope vlees. Okay. En als we groter worden, dan worden we zelfs goedkoper. Want het is gewoon veel efficiënter. Je hebt ja. maar de helft van je voer je nodig. Je moet eerst massa hebben, zoals dat altijd werkt. Zo, zo ja. simpel is het, En als je die, ja. ja. die ontwikkelkosten eruit hebt... Dat scheelt ook. Dat klopt. En het moet ook een product zijn wat, waarvan de supermarkten zeggen: Dit is een product voor de, voor de grote massa. Hè. En dan ja. gaan ze er ook mee knallen, zeg maar. Dan krijgen we de vegetarische kiloknallen. Precies. Nou ja, dat, nou ja, en dat gaat helpen om het, om het om Dus het op ook op snacks, te ook pizza's. Het zit allemaal in elk geval in de pen. En dat moeten we allemaal een keer uitkomen. Zo is dat: De vegetarische ja. slager. Ja, en visboer. Ja, op korte weg. Heel hartelijk dank. En dat bedankt. smaakt echt heel goed. Hartstikke lekker. He? Ik ga nu gauw nog even aandelen even kopen.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 De sociale dienst wordt steeds strenger. En dan word je gelijk achter je kont aangebeld... en dan gaan ze gelijk dreigen met korting en weet ik allemaal wat. Het grote toverwoord is participatie. Wij ondersteunen jou financieel, maar er wordt wel iets van je terugverwacht. Een portret van de onderkant van de participatiemaatschappij. Het laatste wat ik even nog hebben moet, heb ik gewoon geen geld voor...